Het is negen uur. Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het centrum van Kampen woedt een zeer grote brand. De brand zou eerder vanavond in een schoenenwinkel zijn ontstaan. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt... en adviseert mensen in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. In Moskou en Sint-Petersburg zijn honderden anti-Poetin-betogers opgepakt. In het centrum van Moskou raakten de betogers slaags met andere betogers... die hun steun aan Poetin betuigden.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 Vandaag zijn er invallen geweest bij T-Mobile, KPN en Vodafone. Zometeen vertelt de man achter vergelijkingssite Bellen.com of we jarenlang te veel betaald hebben en of we daar iets van terugkrijgen. En je hoort Joep van het Hek, die heeft het maar druk. Hij is bezig met zijn oudejaarsconferentie en wordt er ook nog professor aan de TU Delft. En dat hij alleen maar een MAVO-diploma heeft, is daarvoor geen enkel bezwaar. Professor mag, daarom is Van is ook professor. Je hoeft er niets voor te kunnen. Ja, rond kwart voor tien is hij er rechtstreeks vanuit de kleedkamer in de Kleine Comedie. En er wordt gevoetbald, Chelsea tegen Valencia. En ja, nee, dat is Bas Dichler. Ja, en die gaan we nog later horen vanavond geloof ik. Maar Chelsea Valencia 1-0 na ruim 18 minuten. Valencia is wat beter geweest, maar staat dus achter. Heeft de paal geraakt, heeft nog via Albelda een keer bijna in de kruising geschoten. Maar er zat nog een hand tussen van Tsjech, de keeper van Chelsea. En nu mag Chelsea dan zowaar weer eens een hoekschop nemen. Maar de ploeg heeft nog echt 10 minuten een beetje onder druk gestaan. En is dus helemaal niet zo in goede doen. Maar ja, als je voorstaat en dus op de drempel van de volgende ronde... dan heeft de coach gelijk. En dat heeft hij voorlopig, want het is 1-0. Today is Topics. Oh, oh. Wat verdorie. Waar had Nederland het vandaag over in het traal? Oh, die is helemaal niet leuk. Nee, is niet meer op Rijm. Oh, ik verwachtte op Rijm. Oh ja. Nee, nee, Sinterklaas afgelopen. Ja, dat is waar. Ja. Ik was er zo aan gewend gegaan. Nee, dat was toen. Dan moet je niet elke dag nee, doen. Nee, nee. <lacht> nou ja. Zal ik anders gewoon de top 5 van deze ja, Topics doe doen? Maar, ja. Top 5 begint met nummer 5, uiteraard, en daar staat het einde van de Sint. Er is geen ontkomen aan, want op de dam in Amsterdam wordt de grote kerstboom alweer opgetuigd. Ja, je kunt ook gewoon niet naar Amsterdam gaan, maar vooruit. En binnen in de buienkorf is het ook volop kerst weer. Nou, want de Sint is dus uit het land en dus werden vanmorgen... in alle vroegte de Zwarte Pieter al van het dak gerukt. Uh, ja, er heeft vannacht een uh, team van ongeveer 35 man doorgewerkt... om de klimpieten naar beneden te halen en de kerstkamer op te tuigen. Is voor jullie nou de kerstperiode belangrijk of Sinterklaas? Binnen de Bijenkorps is er altijd plek uh, voor beide feesten. Ja, daarom zijn dat soort winkels ook altijd zo ontzettend gezellig. Nou, dan denk je, joh, daar heeft er helemaal niemand nu al zin in. Fok op met je kerstgeneuzel. Maar dat is dus niet zo. Veel mensen vinden al die lampjes en klinische gezelligheid echt reuze leuk. Dat dacht ik wel. Dat vind ik wel Leuk, versieren, et cetera. Uh, er is genoeg hier. Naast Sinterklaas, dan ga ik het meestal meteen kopen. En die schakeling kunt u wel zo snel maken? Jawel. Ja, die schakeling wel. Goed, door met nummer 4. Het RIVM heeft een enquête gehouden onder ziekenhuizen. En wat blijkt, ziekenhuizen letten te weinig op de veiligheid van behandelaars en patiënten... met gebruik van laserapparatuur. Staaroperaties of behandelingen om overbeharing tegen te gaan. Ah, even opletten Willemijn. De laatste jaren worden bij dergelijke ingrepen steeds vaker lasertechnieken toegepast. Maar richtlijnen ontbreken, blijkt nu. Zo heeft de helft van de ziekenhuizen geen commissie die toezicht houdt op het lezen. Ja, en dat moet veranderen, zegt het RIVM. Want door fouten die worden gemaakt, kan er letsel ontstaan of zelfs brand. Het RIVM raadt ziekenhuizen aan eind 2012 een systeem voor lezerveiligheid te hebben. Ja, dan denk je misschien, wat moet ik mij daar dan bij voorstellen... dat onverantwoord lezer gebruikt? Nou, bijvoorbeeld dit. We gaan door met nummer drie. Uh, gek nieuwtje, maar wel waar. Even We kijken hoe zeg ik dat een beetje voorzichtig. Uh, nou ja, in Drenthe en Zeeland, ja, daar zijn ze dus, uh, uh, ja, nou, dom. Per provincie is er wel duidelijk een verschillend aandeel personen met een hbo- of universiteit als opleiding. En voor de opleiding zelf moet het meeste Drentenaar... al uit de provincie wegverhuizen. En hebben ze dan een diploma en willen een deel van hen weer terugkomen naar Drenthe... dan hebben ze wel een baan nodig die aansluit bij die opleiding... En kennelijk heeft Drenthe daar wat minder mogelijkheden voor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... is het aantal hoogopgeleide mensen in Drenthe en Zeeland lager dan in andere provincies. Eén voordeel, het aantal hoogopgeleide in die provincies neemt wel toe. Ja, dat neemt zeker toe. Dat neemt in heel Nederland toe. We worden met z'n allen hoger opgeleid. Over heel Nederland hebben we de afgelopen negen jaar een stijging gehad... van ongeveer 40 in het aantal mensen met een hoge opleiding. En kijk je naar Drenthe... Dan stijgt Rente nog sterker. Dat is een stijging van ongeveer 60% in negen jaar. Dat is dus hoger dan de 40% van Nederland. Ja, als je uit Rente komt, dan snap je hier natuurlijk geen jota van. Daar ga ik zo meteen uitleggen. We gaan eerst naar Bastigelen. en Chelsea tegen Valencia. Maar dan begrijp je nog wel wat het verschil is tussen 1-0 en 2-0 neem ik aan. Mm. En dat komt goed van pas, want Chelsea-Valencia wordt 2-0. Ramirez is de maker van de goal. En het is een beetje tegen de verhouding in, want ik heb dat eerder gezegd. Valencia is... Minimaal gelijkwaardig, maar twee keer staan ze voor de goal. De heren uit Londen, Drogba in de derde minuut, Ramirez na een kwart wedstrijd. Het is 2-0 en wie weet is het dan al een soort... Uh beslist. Nou ja, dat zou maar zo kunnen. Want uh, behoorlijk werk aan de winkel dus voor de Spanjaarden. Chelsea op 2-0. Ik ga even dat hele gedoe met die percentages uitleggen voor de Drentenaren en Zeeuwen. Stel je hebt één taart en die snij je in 10 stukken, dan is één stukje 10% van alle stukjes bij elkaar zijn dan honderd En in heel Nederland zijn dus vier stukjes hoger opgeleid dan de appeltaart van vorig jaar. Maar in Drenthe zijn er zes stukken taart met een diploma meer dan vorig... Nee. Je hebt 10 stukken taart en dan is één stuk 100 pro... Nee. Eén uh, stuk is 10. Maar een deel van zijn stuk dat stijgt dan. En als je dan zes delen van één stuk taat naar school stuurt, dan, krijgt, dan stijgt dus het kennisniveau van zo'n taat dus met 40%. En dat snappen ze dus niet in Drenthe en Zeeland. Jullie hebben de andere provincies nog niet ingehaald. Als het inderdaad de bedoeling is om gelijk te eindigen met Nederlandse gemiddelden, dan mag de stijging nog even volhouden. Dan de Tweede Kamer. Is akkoord met de vorming van een nationale politie? En het mooie is, iedereen in de Kamer stemde voor. Voorzitter, zij met de algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik u even een studiosportvraag stellen. Wat ging er toen door u heen? Ja, dat wordt gezellig morgen bij de koffermachine van de NOS. Nou, dat dat vond ik fantastisch, echt. Uh, dat vind ik echt een maximaal politiek draagvlak in de Tweede Kamer... voor een belangrijke stelselwijziging ook, nou dat vind ik, nationale politie. Uh, dat betekent ook dat iedereen, elke fractie zonder iemand uitgezonderd vindt dat dit moet gebeuren. Ja, en het is natuurlijk ook wel zijn idee. Het is, dan is het toch even fantastisch wanneer dan iedereen in principe zegt van, hé hey, Ivo, moet je eens luisteren je hebt gewoon knijt, gaat gelijk ouwe. Dat is echt heerlijk. En het is natuurlijk ook belangrijk moet nog naar de Eerste Kamer. Ik denk dat het ook belangrijk is voor het debat in de Eerste Kamer. En denk ik ook met dus alle stakeholders, de burgers de politie, uh, het openbaar ministerie, de vakbonden, dat het parlement mij vierkant uh, steunt uh, in deze operatie. Ja, maar toch, dit is de politiek en voor niets gaat de zon op. Er is dus wel wat vierkant onderhandeld. Nou oh ja, we hebben nog een keer, kijk, er zijn een amendementen door de oppositie, uh, die zijn door mij ook ondersteund. Uh, de, het lokaal gezag is nog uh, versterkt. Uh, dat heeft ook vierkant uh, mijn steun. Uh, de wijkagent is er uh, duidelijk in de wet uh, gekomen. Uh, steun ik ook vierkant? Hij steunt eigenlijk alles vierkant. <lacht> en een paar <lacht> dingen steunt hij op een driehoek manier. Overigens komt de Nationale Politie er nog niet wow. in januari. Pas in februari debuteert de eerste kamer over. <lacht> en dan tenslotte nog even nummer 1. Daar, reg... oh, Daar staat de regerings. Wacht even. Ik ben zo terug in de mijne. Ik. Ah. lunch bij de Fara. Heel mooi Goed. Uh, nummer 1, dat is de nieuwe regering van België. de vorige de koning, de gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch Banken. Ja, daar staan dus geen hele ene Jota van, die Rupo. Maar goed, het idee is duidelijk. Die Rupo is nu premier van België en er zijn zes partijen aan wie hij leiding gaat geven. In België is niet iedereen enthousiast. We zullen nog een paar maanden afwachten. Uh, ik denk uh, dat er weer uh, strijd gaat zijn tussen Vlaamstaligen uh, en Franstaligen. En Elio Di Rupo, de nieuwe premier, heeft u daar vertrouwen in? Als hij met goed kan uitleggen in Nederland, dan zullen we verstaan wat dat daar wil zeggen. Ja, want naast het feit dat er klikkende camera's om Di Rupo heen hangen, spreekt de beste man ook nauwelijks Nederlands. En vanaf nu is hij dus premier. 541 dagen geleden waren nog de verkiezingen. Dat was hem weer voor vandaag, Wilhelmijn. Ik kook ik echt. ik me niet zo lekker in. Even bijten, even een glaasje water. Goedemorgen. Niet nog een keer. Luc, dankjewel. In ah, de houtkamp is er wel, geloof ik. Hi, in het matchcenter. Ja. Terminen van alle wedstrijden. Uh, ja, veel wedstrijden. Een paar hele interessante. Groep F namelijk. Borussia Dortmund tegen Valencia staat net 1-0 voor Borussia Dortmund. En Olympiakos Pireus tegen Arsenal. Arsenal met veel invallers. Is al geplaatst als enig in deze groep. Daar staat het ook 1-0. En daar is het echt heel spannend. Dat vertel ik zometeen nog veel meer over in een latere flits. Als daar wat meer duidelijk is. Olympiakos tegen Arsenal heb ik gemeld. Torpoort Marseille heb ik ook gemeld. Dat zijn de enige wedstrijden buiten die wedstrijd van Chelsea Valencia. Waar gescoord is. En die joutkamp, dankjewel. Tot zometeen. Gaan we naar Richard van der Maden bij het handbal Nederland. Kazachstan of Kazachstan of Kazachstan. Of, ja. Kazachstan. Kazach Kazachstan. Kazachstan. Ja, ja, heb ik van de echte Russische experts ja. begrepen. Ja. ja, we gaan goed. We gaan goed in deze derde wedstrijd. Eerste duel WK Brazilië, want daar praten we over in de buurt van São Paulo. Eerste wedstrijd verloren van Spanje. Dat was een flinke tegenvaller als team. Viel Oranje door de mand in die wedstrijd. Vervolgens een monsterscore tegen uh, Australië. Maar daar hadden we met onze ogen dicht nog van uh, gewonnen. Zo'n land heeft uh, helemaal niets te zoeken op een WK. En nu een cruciale wedstrijd in de pool. Een pool van zes waar de eerste vier doorgaan. We zijn uh, elf minuten bezig in die wedstrijd. Tegen Kazachstan en Nederland leidt met zeven <lacht> tegen één. We doen het goed. We spelen gretig. Het balletje gaat uh, in een hoog tempo snel naar voren. En het uh, lijkt er dus op dat we ook deze wedstrijd na Australië twee dagen geleden wel gaan winnen. En dan gaat Nederland zich zeker plaatsen voor de kwartfinales. En dat is dan weer heel belangrijk, want als Nederland de kwartfinales haalt... dan zou het zomaar kunnen zijn dat Oranje zich gaat nestelen... bij de eerste zeven van dit toernooi. En dat houdt dan weer in dat we in mei het Olympisch kwalificatietoernooi gaan spelen. En dat is voor Nederland natuurlijk het grote doel... het halen van de Olympische Spelen in Londen. BNM Today. Het is een oorlog, niet bij het voetbal of bij het handbal... maar een kijkcijferoorlog op de zaterdagavond. Pauw de Leeuw, Winston Gersonowicz proberen iedere zaterdag de meeste kijkers te trekken. En zometeen hoor je er alles over in de entertainmentrubriek met Bridget Maasland. En uh, of je al jaren te veel betaalt voor je telefoonrekening... dat hoor je na half tien van Ben Woldering, de man achter vergelijkingssite bellen.com. Word wakker rond een uur of zes, kijk om me heen en lig alleen in bed...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 Zonder, ik ben nergens zonder jou. Nergens zonder jou, Guus Meeuwis en Gers <tie> Wat een leuk nummer, Bas. Ja, mooi. Maar ja. ik vind als ik de stem van Guus luister, hoor, word ik altijd wel heel vrolijk van hoor. Ja, maar mooi. ik vind het ook echt een leuk nummer. Ja, vind ja. Ben ik ben helemaal Jeans. Kunnen we samen kunnen luisteren? Misschien uh, Na de uitzending. Chelsea, ja. Valencia ja, 2-0. Ja, na doen. 33 minuten, toch maar even over voetbal praten. Uh, Drogba <laughs> en Ramirez maakten de goals. Daarmee zit de wedstrijd gevoelsmatig toch een beetje op slot. Hoewel Valencia in de fase eigenlijk voordat Chelsea scoorde of, nou ja, voordat ze 2-0 maakten, moet ik zeggen, best aardig voetbalde. Nog wel wat kansen kregen ook, maar het is allemaal niet genoeg geweest. En nu heeft Valencia dus twee goals nodig om nog in de volgende ronde te komen waar Chelsea dan gevoelsmatig wel met anderhalf been staat nu. Hoewel is dat zo, want daar komen de Spanjaarden weer met deze aanval wordt eenvoudig door de Engelsen onschadelijk gemaakt. De coach van de Engelse filas, Boas. Dat, uh, daar moet je bij zeggen, die heeft in zekere zin nog wel zijn nek uitgestoken. Het gaat niet geweldig met Chelsea, ook in de competitie niet. Hij had besloten voor deze wedstrijd om de grote Frank Lampard maar op de bank te houden. staat een uh, jonge Spanjaard op het middenveld op zijn plaats. Dat moet je ook maar durven voor zo'n wedstrijd. Maar blijkbaar werpt het toch zijn vruchten af. Want uh, zonder geweldig te spelen, staat Chelsea wel voor Drogba 1-0. Ramirez 2-0. We spelen 34 minuten op Stamford Bridge.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 We hebben het vanavond over de nieuwe kijkcijferstrijd op zaterdagavond. Um, die, ja, jij zit natuurlijk aan de buis gekluisterd, lijkt me Uiteraard. zo. Wat, wat kijk jij zelf? Ik uh, kijk eigenlijk naar alles. Ik switch een beetje heen en weer. Ik ben begonnen met uh, Paul van de week. En die had in één keer 1,4 miljoen kijkers. En die begon toch een aantal weken geleden met zo'n 800.000. Die is zeker gestegen. En daarna heb ik natuurlijk naar Let's Get Bercht gekeken. Die iets is gedaald. Die hadden de eerste week, vorige week 1,6 miljoen kijkers. En nu 1,1 dus dat is iets gedaald, maar hij moest het ook dit keer delen met, uh, met Paul. En eigenlijk kijk ik op zo'n avond naar alles, omdat ik gewoon heel graag wil kunnen vergelijken en kijken wat ik zelf heel erg leuk vind. En ik probeer natuurlijk ergens dat zaterdagavondgevoel te krijgen, wat je ook altijd met Ik hou van Holland krijgt. maar ja. toch zo'n 2,4 miljoen mensen op een zaterdagavond naar kijken. En ik vond het uh, zaterdagavondgevoel dit keer beter bij Let's Get Married, dus daar heb ik een fragmentje van meegenomen. Wil je naar nou me trouwen? Winning betekent een bruiloft. Wat verklaar ik, als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Baren, dat jullie door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Ja, 1,1 miljoen kijkers, dus, hè, Winston Gerstanovic. Uh, op, um, op RTL 4. Um, en natuurlijk, uh, Paul de Leo deed het al, uh, nog ietsje beter. Eenko Wat zei ik nou? Klopt dat? Ja, ja dat ja. klopt. Uh, Paul deed het nog ietsje beter. 1,4 miljoen kijkers maar liefst. Um, iemand die, die alles weet van kijkcijfer Kanonnen... en hoe je een goed zaterdagavondprogramma maakt, is Petty Geneste. Petty, goedenavond. Ja, hi, goedenavond. Van uh, Absolutely Independent ben jij een bedrijf in, uh, het grootste bedrijf in Nederland... dat uh, ideeën voor uh, televisieprogramma's uh, ontwikkelt. Ja. Um, Even, even voordat we het hebben over de strijd, hè. Wat, wat zijn nou de ingrediënten voor een heel goed zaterdagavondprogramma? Uh, er zijn natuurlijk een aantal uh, ingrediënten die uh, onmiskenbaar zijn. En een daarvan heeft gewoon puur te maken met uh, het Nederlandse woord gezelligheid. Gezelligheid kent geen tijd. Maar dat is, ja. ja, door de jaren heen, zolang als televisie bestaat, is, uh, staat gezelligheid voor een zaterdagavond toch altijd nog uh, hoog in het vaandel. Ingrediënten in een format, ja. Uh, he, dan, dan moet je het niet ingewikkeld maken he, Breed publiek uh, Niet veel nadenken uh, Gezellig op de bank met z'n allen kunnen beleven Nou dat is dan echt het familiegevoel Ik hoorde jou Patty net ook al zeggen het, het ouderwetse in een programma Dat zie je natuurlijk ja. eigenlijk ook heel erg terug In, in Paul de Leeuw lijkt heel erg op het showprogramma van Willem Duis. Let's get married ja. is eigenlijk een soort aftreksel Van uh, een rondzoende quiz Met een beetje love letters Dus eigenlijk borduren we voort op hetgene Wat we vroeger zo leuk vonden ja, dat is, daar heb je helemaal gelijk in. En uh, klaarblijkelijk uh, is de mens toch wat traditioneler... dan dat we misschien zouden willen. Uh, want als je uiteindelijk kijkt naar hoe we ons gedragen... Uh, uh, uh, ook hoe, hoe jongere, uh, televisie meiden en andere mediatypen gebruiken... op een gegeven moment gaan die ook weer een traditioneel leven leiden. En werken en dan worden ze verliefd en gaan samenwonen. En ja, dan kom je in zo'n uh, ja, bijna... Ouderwets, eh, ouderwetse levensstijl. En onvermijdelijk zit daar dan ook van, eh, aan vast dat je als je gewerkt hebt en gegeten met z'n tweeën of met een heel gezin dat je dan denkt van ja, nu even wat ontspanning. En daar is televisie toch vaak een heel handig medium bij. Ja, en waarschijnlijk uh, zijn er dan nog 10.000 uh, mensen, sorry dat ik je onderbreek... Uh, uh, maar die kijken naar hun partner naast hen en denken... nou leuk, zo'n uh, zaterdagavond. Maar ik had het leuk gevonden als ik lekker in het buitenland had gezeten... en iets spannends had gedaan. Want het programma Ik Vertrek, wat dus helemaal niet in een studio-setting is... had nog 10.000 meer dan Paul de Leeuw. Dus meer dan 1,4 uh, miljoen kijkers. Even een fragmentje van het programma van de Tros, Ik Vertrek. In Ik Vertrek... Dik en Ineke emigeren naar Maleisië in de Hopper Jungle... en vaartochten te organiseren. Er gaat toch niet het anker van de touw los? Ja, dat, dat, dat heeft toch helemaal geen zin? Als ik hier nu toeristen moet onderbrengen... dan, heb ik al een, dan loop ik tegen een probleem. Dit kan onze plannen, plannen totaal in het water. Er is no established road here. Ja, Betty, kan je de kracht van dit programma uitleggen? Ja, dat zijn natuurlijk de stieke bedromen van de mensen... die uh, altijd wel... Uh, ...denken aan dat soort dingen, maar toch niet durven. Uh, want er zit natuurlijk verschrikkelijk veel risico kleeft eraan. En uh, als je dan uiteindelijk heel diep na gaat denken van wil ik dit echt... ...dan blijkt dat je eigen omgeving toch misschien nog wel wat leuker is... ...dan uh, daar in het buitenland. Uh, maar ja, het, het zijn toch uh, naar mijn idee de, de met dromen... Uh, en, ...en iets wat toch ongrijpbaar is. Uh, de bevestiging ook, hè, want zo worden de programma's natuurlijk heel vaak gemonteerd... ...dat er altijd wel dingen misgaan... En het zie je wel gevoel van... oh ja, ja, ja, ja, nee, dit moet ik niet gaan doen. Wij doen er toch goed aan om ons saaie, degelijke, rottige leven... gewoon lekker door te leiden, dat gevoel. Dan met z'n allen naar het buitenland te gaan en de mist in te gaan. Ja, ik denk namelijk dat iedereen zich realiseert... dat dat hele saaie, degelijke nog helemaal niet zo heel slecht is. En de vraag is dan ook of het inderdaad wel zo saai of degelijk is. Maar ja, eigenlijk wat het programma aan de ene kant doet is de droom werkelijkheid laten worden en aan de andere kant laten zien... dat die droom helemaal niet zo ideaal uh, hoeft te zijn. Ja. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat dit, uh, dit heeft het beste heeft gescoord. Dus, dus niks gezelligheidsprogramma's. Maar of is dat een beetje toeval? Nou, ik denk niet dat het toeval is, want het scoort al heel lang heel goed. En, ja, uh, ja het, is, het is net een beetje als met dramaseries. Iedere keer weer die, die cliffhanger'tjes erin van uh, gaat het goed, gaat het niet goed... Uh, ...toch willen weten hoe het afloopt... Dat, die, ...dat is gewoon de kracht van dat soort programma's. Ja. Het, wordt, het is bijna dramaturgisch in elkaar gezet, wat dat betreft. Ik heb nog één korte vraag aan Patty. Denk je met het hele interactieve leven en programma's... ...die we te, kun, te, kunnen terugzien op het moment dat we zelf willen... ...dat die zaterdagavond zo belangrijk blijft? Of... Ik ben ervan overtuigd dat uh, de, de zaterdagavond... ...met uh, dit soort televisie, zoals Paul en, en Let's Get Married... en uh, nou ja, dat, dat type amusement, zeg maar, dat dat nog heel lang kan blijven scoren, ja. Oh. Absoluut. Toch nog even één vraag, Betty. Want als je het overal bekijkt, hè, um, dan, dan hebben we nu uh, Paul de Leo die supergoed scoort. Maar ja, dan zeggen mensen ook weer, ja, maar dat lag aan al die Sinterklaas en al die commotie ja. vooraf. <laughs> dat was wel grappig. Ja, maar dat, was wel, maar dat scoorde supergoed. Um, nou ja, dan had je uh, Let's Get Mary, dat van Winston iets, scoort ook goed. Maar lang niet zo goed uh, als uh, Linda de Mol natuurlijk voorheen. Uh, maar die komt ook weer terug. Dus hoe, hoe zie jij de zaterdagavond? Wie gaat er winnen, om het maar zo te zeggen? Ik denk dat. Nou, dat wordt een linker dit hoor. <laughs> <laughs> Oei, dat is gevaarlijk. Want ik heb het echt. Ik, ik denk wel dat Paul uh, misschien geen 1,4, maar wel boven de miljoen zal blijven scoren nu. In ieder geval is de mooie strijd uh, tussen eigenlijk, eigenlijk alleen maar John de Mol. Want die maakt alle programma's. Ah, aan de ene kant de Leeuwen. en Paul de Leeuw aan de andere kant. <laughs> Hup, Paul! <laughs> ja. Hij flikt het toch maar weer. Ja. Goed, we gaan het zien oh, ja. hoe het uh, allemaal gaat uh, uh, aflopen. In ieder geval uh, met de winner is, moet dus nog komen van uh, John ja, de Mot. Ja, ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Patty Geneste. Dankjewel, Bridget. En tot volgende Dankjewel. week. Oké, okay, jullie ook bedankt. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Kijk jij eigenlijk uh, naar de TV op zaterdagavond, Joep van Teck? Uh, niet, uh, niet echt bewust. Nee, soms ik kijk wel stukjes terug. En, uh, maar niet echt... Uh, nou, ik kijk sowieso niet meer echt bewust. Televisie, ik kijk meestal terug. Ja, en daarna sta je meestal in het theater, neem ik aan. Meestal, ja. Nou, ik ben vaak ook wel op zaterdag vrij... maar dan ga ik vaak ja. uh, ergens anders kijken. Of ik ga ergens uh, hapje eten of weet ik veel. Ik ben niet zo echt van... Uh, al die uh, programma's worden niet echt voor mij gemaakt. Zoals ik hou van Holland en dat soort gedoe. Bij deze beloof jij dat je nooit in dat panel gaat zitten? Nee, nee, nee, dat hoef ik niet te uh, nee. beloven. Dat is niet, uh, nee, maar ik word ook al niet eens meer gevraagd. Dat weet zo. Ja. Goed, zometeen praten we uitgebreid verder over jou, uh, ja, waar je nu mee bezig bent. Met je try-outen voor de Oudejaarsconferentie. Dat zo. Maar eerst de sport: uh, Bas Niggler, Chelsea Valencia. 2-0, nog altijd voor Chelsea. 2,5 minuten nog te gaan in de eerste helft. Goals van Drogba en Ramirez. Valencia blijft onverminderd de bal in de ploeg houden. Blijft onverminderd rondspelen. Blijft onverminderd zoeken naar gaatjes in de Londense verdediging. Nou ja, die zijn er eigenlijk niet. In het begin van de wedstrijd twee kansjes gehad, maar daarmee is de koek eigenlijk wel op. En als Valencia niet toch snel wat verzint om in de buurt van dat doel van Tsjecht te komen... dan zou het voor de Spanjaarden wel eens een hele vervelende avond kunnen worden. Voor zover het dat al niet is. Want Valencia heeft dus minimaal twee goals nodig om zich in de volgende ronde te belden. Uh, Chelsea kan intussen wat counteren. Was via Sturridge al heel dicht bij 3-0. Dan is de deur natuurlijk echt op slot. En loert daar ook in de slotseconde van de eerste helft op. En als u fluiten hoort op de achtergrond heeft Valencia de bal. Hm. Als u mensen op de achtergrond hoort juichen dan heeft Chelsea de bal even onderschept. En hoopt het publiek op Stamford Bridge op een counter. Dat is eigenlijk het beeld van de laatste 10 minuten. 2-0 is het bij St Chelsea tegen Valencia. Dankjewel Bas. Gaan we naar Annie Houtkamp. Die zit in het matchcenter. Met alle andere wedstrijden zo'n beetje even wat dingen eruit halen. In diezelfde groep als waar was het net over had. Chelsea Valencia 2-0 dus. Genk van Mario Been tegen Leverkusen 1-0. Jelle Vossen, dat is leuk voor Mario Been. Die doet het de afgelopen weken niet zo goed. Een hele spannende groep is groep F. Want daar is Arsenal al door. Maar om de tweede, derde en vierde plaats is het heel spannend. Olympiek Marseille speelt uit bij Borussia Dortmund. Hebben we hebben een afschuwelijk iets gezien. Sebastian Keel... Uh, de aanvoerder van Borussia Dortmund werd vol op zijn mond geraakt en je zag echt tanden in het rond uh, gaan. Ja. Oh. Uh, het, leverde, ja, het leverde wel een penalty op, maar of je daar nou zo blij mee moet zijn. Daar staat het 2-0 voor Borussia Dortmund. De eerste wedstrijd won Olympique Marseille met 3-0 van Dortmund. Dit kan nog heel spannend worden. Uh, Mar... Olympiakos Pireus tegen Arsenal 2-0. En nog even melden dat de andere wedstrijden 0-0 zijn. Op eentje na Barcelona tegen Bate Borisov. Ik mag bijna wel zeggen Barcelona B, want heel veel invallers. staat toch door Sergi Roberto met 1-0 voor. Dankjewel Andy. Gaan we nog even naar Richard van der Ma, Die is uh, bij de WK Brazilië handbal. Ja, het gaat goed. In de slotfase van de eerste helft zijn we aanbeland. Het gaat goed met de vrouwen van bondscoach Henk Groener. 17. 7 staan we op dit moment voor tegen uh, Kazachstan. Er waren wat uh, twijfels vooraf. Hoe sterk is dit land nu precies? Vorig jaar toch uh, Aziatisch kampioen. Maar op de wereldranglijst staan ze slechts 36ste. 21 plekjes lager dan Nederland. Maar uh, al snel bleek in dit duel dat uh, Nederland weinig te duchten heeft van, uh, van Kazachstan. Nederland gaat uh, zeer waarschijnlijk de volgende ronde halen op dit WK in uh, Brazilië. Nu is het alleen nog belangrijk dat we zo hoog mogelijk eindigen in de pool. Radio 1, het NOS Journaal. 10 met Martijn Huis. In het centrum van Kampen voedt een zeer grote brand. Die is vanavond begonnen in een schoenenwinkel. Het vuur dreigt over te slaan naar twee panden ernaast. De brandweer van Kampen is met groot materiaal uitgerukt. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn komen helpen bij het bestrijden van de brand. Mensen in de buurt krijgen het advies om vanwege de rook ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand in Kampen zijn geen mensen gewond geraakt. EU-president Van Rompuy denkt dat de meeste voorstellen van Duitsland en Frankrijk... zonder grootse verdragswijzigingen kunnen worden aangenomen. Ons kanselier Merkel en president Sarkozy willen bijvoorbeeld dat landen verplicht worden... hun begrotingstekort binnen de 3% te houden. Daarvoor hoeft alleen een protocol van het Europees verdrag te worden veranderd, zegt de EU-president. En in een internationaal onderzoek heeft Europol duizenden kilo's aan eten en drinken... met valse etiketten in beslag genomen werden grote partijen namaakchampagne, olijfolie en snoep onderschept. Europol deed het onderzoek in tien landen, waaronder Nederland. In de haven van Rotterdam kreeg de douane hulp van experts van Interpol. En dat was het. Wat heb je nou voor een leuk t-shirt aan, Martijn? Uh, dat is de Duitse versie van E-team. E Wat staat er nou? Ik liep eens wenn een Plan functioniert. <laughs> Hannibal, ik zie het nu vast. <laughs> Mooi, hè? Dat is heel leuk, ja. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. De mededingingsautoriteit deed vanmorgen een inval bij KPN, Vodafone en T-Mobile. De NMA heeft namelijk een vermoeden dat de drie onderling prijsafspraken hebben gemaakt. En dan gaat het uh, om de prijs van mobiel, bellen en internet. Ben Woldering, dat is de man achter vergelijkingssite bellen.com. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een uh, groot verhaal vandaag. PVV-kamerlid Jim van Bemmel die heeft onderzoek gedaan samen met Nieuwsuur. Um, daar zitten ook vanavond twee klokkenluiders die vertellen dat er prijsafspraken zijn. Daarom natuurlijk vandaag die inval. Maar er waren al langer vermoedens, hè? Uh, klopt. Uh, het is wat af en toe niet uh, ja, heel verbazingwekkend dat er een uh, onderzoek komt. Zeker niet uh, nu de ja, klokkenluiders bij uh, betrokken zijn. Mm -hmm. Alleen het is natuurlijk uh, heel slecht voor het imago van de telecomwereld uh, dat überhaupt uh, zo'n inval uh, plaatsvindt. Ja, ja, want die vermoedens die zijn natuurlijk ook gebaseerd op de uh, verhogingen van de prijzen. Zeker ook van afgelopen zomer, toch? Uh, ja, afgelopen zomer zijn uh, de tarieven voor mobiel internet op, uh, op je smartphone... Die zijn behoorlijk omhoog gegaan. En dat ging ja, eigenlijk vlak achter elkaar omhoog bij de verschillende providers. Dus uh, zowel KPN, Vodafone als T-Mobile uh, verhoogden die tarieven. Ja. En um, ja, eerder al uh, werden uh, gesprekken in plaats van per gebelde seconde uh, ineens per minuut af, uh, afgerekend. Ja. ja en, um, dat soort zaken, dat, dat is de politiek schijnbaar gaan, uh, gaan opvallen. Ja, ja, en al die prijzen liggen, liggen een beetje uh, rond hetzelfde niveau. En dat, dat, nou ja, dat uh, vermoedt dan dat er wellicht prijsafspraken zijn gemaakt. Stel nou dat het waar is hein, van die prijsafspraken. Um, dat betekent dus dat wij jarenlang te veel hebben betaald. Of, of jarenlang in ieder geval tijd. Ja, als dat inderdaad blijkt uit dat uh, onderzoek van de NMA, dan uh, is het inderdaad zo dat we. Ja, te veel hebben, hebben betaald. Ja, nou wil onder andere PVDA-kamerlid Martijn van Dam... dat we dan we de Bellers schadevergoeding moeten krijgen... en dus geld terug moeten krijgen. Zit dat erin? Um, ja, de NMA die, die doet dus zo'n onderzoek. En dat is in het verleden ook al eerder gebeurd. Dat uh, telecombedrijven door de NMA onder de loep zijn genomen. En mm -hmm. ja, om even een beeld te schetsen bij hoe, hoe zoiets dan gaat. Dat, dat zijn onderzoeken die uh, doorgaans heel lang, uh, lang duren. Zo uh, was er in 2001 zo'n onderzoek geweest. En daar is pas echt dit jaar is daar de boete van bepaald wat de uh, providers moeten be betalen. Dus dat heeft tien jaar ja. eh, geduurd. Okay. Um, dus het is niet te hopen dat dit zo lang uh, uh, duurt, want uh, ja, zo, zo lang is er alleen maar onduidelijkheid. Dus uh, uh, ik heb eigenlijk een ander uh, idee. Mm -hmm. Er uh, zijn al langere tijd geluiden dat Ziggo en uh, UPC uh, en ook Tele2 heel graag een eigen netwerk willen bouwen in Nederland. Een telecom, uh, een mobiel netwerk. Ja precies, ja. dus uh, dat we weer uh, ja, vier of vijf netwerken in Nederland uh, hebben. En, um, ja, die partijen die staan echt te trappelen om dat te doen. Alleen ze zijn daar wel voor afhankelijk van de overheid. Want uh, ja, die moeten daarvoor licenties gaan, uh, gaan veilen. Ja. En die uh, veilingen die zouden vorig jaar op plaatsvinden. En, ja dat is door allerlei omstandigheden in, de, in, de, in het politieke gebeuren... ...zat vooruitgeschoven naar dit jaar. En ook dit jaar is dat weer vooruitgeschoven naar volgend jaar. En uh, eigenlijk uh, zou dat heel goed zijn... ...dat die, die veilingen nu echt volgend jaar gaan komen. Ja, want, want, want, want dan, uh, dan zijn er meer aanbieders dan drie. En dat is beter. Precies, dan uh, ja, en, uh, ja, een economische wet zegt dat als er uh, meer aanbieders zijn... ...dat dan uh, de prijzen over ja. het algemeen... Uh, Omlagen. meer keuze voor de klant. Overigens kan je met z'n vijven natuurlijk ook gewoon prijsafspraken maken, toch? Klopt, maar dan is er heel vaak eentje die niet meedoet. Dus uh, oh ja? Uh, ja, wat je wat je gewoon ziet is, uh, als er heel veel concurrentie is, dus heel veel keuze voor de voor de consument. Dan zie je dat uh, uh, ja, prijzen over het algemeen uh, ja, een stuk uh, scherper in de in de markt gezet worden. Tot slot, uh, is er nog iets dat, dat wij als mobiele bellers, als consumenten, nu nog kunnen doen, nu al kunnen doen? Ja, op dit moment is het gewoon afwachten wat er uit dat NMA-onderzoek komt. Maar wat wel uh, ja, goed nieuws is, is dat er in Nederland meer aanbieders zijn dan, uh, dan deze drie waar het onderzoek nu plaatsvindt. Er zijn uh, heel veel aanbieders die uh, ja, zeer concurrerende tarieven op dit moment bijvoorbeeld voor simolie in, in de markt zetten. Dus als je uh, wilt besparen op je, op je kosten, dan is het zeker de moeite waard om je rekening even onder de loep uh, te nemen. Goede tip van Ben Woldring van de vergelijkingssite Bellet.com. Dankjewel, Ben. Ja, graag gedaan. In 60 dagen de Atlantische Oceaan over in een roeiboot. Ja, je moet er maar zin in hebben. Nou, de 23-jarige Tom Sauer die heeft er zin in. Gisterochtend is hij vertrokken vanaf de Canarische eilanden. Tom, goedenavond. Goedenavond. Waar ben je nu? Uh, we zitten nu ten zuiden van het eilandje Hierro op de Canarische eilanden. Het lijkt wel of je dronken bent. Nee, ik ben niet uh, dronken, uh, maar uh, hoe is het? wiegelt en uh, nogal veel hier, we hebben hoge golven. Oké, okay. ben je een beetje misselijk? Ja, uh, ja we, hebben, we zijn eigenlijk best zeeziek. De laatste twee dagen geweest en uh, daarom kunnen we ook niet zoveel eten. Oh jeetje. Maar, uh, ik denk dat het wel goed komt vanmorgen hopelijk. <laughs> Oké, okay. je klinkt echt uh, vrij behoord. Hoe, hoe, hoe erg ben je zeeziek? Hoe, hoeveel heb, waar, waar heb je last uh, van? Als, als ik uh, eet of drink, dan gaat het zeg maar overboord, ja. uh, via vandaag, maar dat, dat hoort er gewoon bij en ik hoop dat dat uh, morgen wat beter wordt. En ik ben langzamerhand het me beter. Ja, nou, ik, ik heb vrienden die veel zeilen en ook de wereld over zeilen en die uh, zeggen wel, uh, als je het eenmaal hebt, dan heb je het meestal heel lang. Maar goed, misschien... Ja, nou, ik, ik, heb, ik heb zelf ook de oceaan over gezeild en... Uh, bij mij is het meestal het geval dat we even twee, drie dagen winnen en dat je, okay. dan, uh, dat je dan over bent. Ja. Maar goed, roeien dus, 30 dagen lang. Um, dat is ja. nogal wat, sorry, 60 dagen lang, dat is nogal wat. Um, en dat doe je trouwens niet alleen, hè? je hebt een, uh, een vriend bij je. Nou goed, maar wel roeien dus. En dan het is het voor het goede doel, maar dan denk ik, Tom, waarom roeien? Waarom niet iets anders wat misschien ietsje makkelijker is? Uh, ja, vooral voor die uitdaging juist. Heel weinig mensen hebben het gedaan. Ik zal ook de jongste Nederlander zijn die het ooit gedaan heeft. En het is echt uh, een adventure, weet je wel. Het avontuur. En niet veel mensen hebben het gedaan. En daarom ja. sprak ik naar nou eigenlijk. Is het, is het gevaarlijk eigenlijk? Ah uh, ja, uh, ik bedoel, het bootje is 7 meter. Het is dus niet echt groot. Dus er kan inderdaad van alles gebeuren. Een haai, uh, kan zelfs... Uh, kan je of een ongeluk aanvallen of een grote scheepvaart of een grote storm, maar als je alles uh, als je op, gewoon goed onder controle hebt dan, dan moet je uh, gewoon de overkant kunnen bereiken. Ja, in principe wel. Nee, uh, nou, uh, het is een roeiboot, maar je, zit niet helemaal, je bent niet helemaal blootgesteld aan de elementen toch? Je hebt wel een soort klein kajuitje. Ja, we hebben een klein kajuitje waar ik nu in zit en ook dus de visite telefoon waarmee ik nu bel. Ja. Uh, en... De andere Tom met wie ik aan het roeien bent, die zit nu in de riem aan het roeien. Terwijl ik in mijn met jullie aan het uh, spreken ben. Ja, en, uh, en wat nou als je. bedoel, als je slaande ruzie krijgt, is een beetje. Nee, ik, ver... nee ik, vroeg, ik vroeg me af hoe, hoe erg je het gaat uithouden met iemand 60 dagen lang op elkaars lip. Ja, het is mijn beste vriend en uh, we moeten vooral heel eerlijk tegen elkaar zijn. Dat als we elkaar gaan irriteren, dat we nog gelijk zeggen. En uh, ja, ik denk dat we er zo om mee moeten gaan, maar dat. Uh, dat zeg ik nu, maar over 30 dagen misschien uh, irriteer ik me dan kapot aan uh, Tom, maar op het moment, op het moment gaat, het gaat het nog? alles nog goed. Ja, hallo, jullie zijn net weg. Ja, dat vind ik niet zo raar. Ja, ja, ja. Hey Tom, heel veel succes. Even, even voor de duidelijkheid. Je belt ja. echt vanaf de boot. Hè? We bellen nu met jou met een, uh, hoe heet het? een satelliettelefoon. Dus... Satelliettelefoon, ja. ja, ja, ja. ja een Wanneer moet je weer? Mag je nu even rusten? Wanneer moet je weer roeien? Uh, ik ga over 20 minuten, dus 9 uur mijn tijd, 10 uur jullie tijd, heb ik een, uh, moet ik drie uur roeien. S'nachts ja. doen we drie uur op, die af, dan ja. kan je niet langer slapen. Ja. Hey, heel veel sterkte met je zeeziekte. Ja. Dankjewel, dankjewel. <laughs> Tom Sauer, die roeit dus over de Atlantische Oceaan. Dankjewel. En uh, even voor degenen die Tom willen volgen en ook zien waar dit allemaal voor doet... Um, teamtomatlanticrow.com team en we twitteren het nu ook nog eventjes. Zometeen vanuit de kleedkamer van de Kleine Comedie, Joep van het Hek. Ik dat mensen en Ik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 Special met Birds. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Sint is net weg, de Kerstman komt eraan. En Ja, Joep van, Thek, Joep van Thek, die zit midden in de try-outs voor zijn oudejaarsconferentie. Joep van Teck, goedenavond. Goedenavond. Ja, en als ik uh, zeg midden in, dan bedoel ik ook midden in, want je zit op dit moment in de kleedkamer van de Kleine Comedie in Amsterdam. Ja. En uh, ja, je moet op over drie kwartier ja. dat je dan nog een interview doet. Ja, maar jullie hebben zo lang aangedrongen dat ik het eigenlijk <laughs> maar ja gezegd heb. Uitla ja. Ja, ja, je kon er niet meer onderuit. Ja. Is dat, maakt het jou niks uit? Heb jij, heb jij niet een, een, nee, je vaste rituelen of, of bijgeloof voor je optredens? Nou ja, ik ken het goed en ik weet uh, wat me te doen staat zo direct. En ik ben goed geconcentreerd. Dus als ik zo direct uh, nou, vanaf een half uur van tevoren... me echt kan concentreren op de voorstelling, dan uh, gaat het goed. Ja. goed. En wat doe je dan het laatste half uur voor de voorstelling? Nou, Kantje lezen. Soms kijk ik, in de theater is geen televisie. Soms kijk ik dan eens met een half oog naar uh, De Wereld Draait Door. Of, uh, ja, ik loop heen en weer. Of klets met die jongens met wie ik onderweg ben. Of, nou ja, het is een beetje alles. Niet echt een vast ritueel. Nee. En dan kleek ik me zo laat mogelijk, kleek me om. Echt één minuut voor tijd. Dat is alleen al omdat er dan geen kop koffie over mezelf <lacht> heen kan gaan. En dan ga ik het alleen op. Ja, en altijd vanaf een bepaalde kant, hè, geloof ik, het toneel op. Ja, altijd vanaf, ja, vanaf links, ja ja. ja. ja, vanuit de zaal links, ja. Want, eigenlijk? Nou, niet echt bijgeloof, maar ja, dat, dat, dat loopt makkelijkst op, ja, voor mij. <laughs> ja. Goed, de, nou las ik laatst een interview met de directeur van Carré... en die had het over hoe hij dan met artiesten omgaat. En die zei, ja, ik zorg altijd dat er een fruitmandje klaarstaat... en een flesje wijn in de, kla, in de kleedkamer... of grote artiesten krijgen een badjas met hun naam erop... Um, hoe, hoe is dat voor Joep van Tek geregeld? Ik heb drie badjassen inmiddels. Ja. <laughs> je hebt drie badjassen? Uh. <laughs> ja, ik heb drie badjassen Met het jaartal erop en, uh, en mijn naam. Ja. Uh. En, en die draag je ook? Nee, die, die, die, er hangt er in mijn huis. En, uh, en ik heb er hier een in de, in de kleedkamer hangen. Die uh, vaak tussen, zoals nu, geef ik twee voorstellingen op een avond. En dan tussen die twee voorstellingen in wil ik nog wel eens uh, even mijn bezweten kleren uitgooien. En dan doe ik een badjas aan hier. Ja. Aha, en dan tussen die twee zit je even naakt in je badjas. Niet naakt, lieverd. Oh, niet ja, nee, naakt. dat, dacht ik. Je zei ik gooi mijn kleren uit. Nee, nee, nee. Okay. maar ik, ik doe even een, een badjas aan. Ja. Goed. Um, Zometeen dus, de oudejaarsconferentie, tenminste de try-out. Um, het verschil is met andere conferences, deze moet in één keer goed zijn. Of tenminste, je hebt natuurlijk niet zo heel veel tijd om te repeteren. Hoe vind je hem zelf tot nu toe? Tot nu toe, uh, ik ga af op de lach en ik ga af op wat ik er zelf van vind. Ben ik, ik ben er gelukkig mee? Tevreden is het al, uh, nog niet helemaal, maar ik ben er wel heel gelukkig mee. Ja. Ja. Ja. En het publiek ook, merk ik. Ja. Nou, er was een collega van mij laatst na die try-out. En die, die nou, trouwens, die vond het fantastisch. Dat even ten eerste. En die zei van dat jij zei van ja, toch natuurlijk na zo'n try-out dan schrap je wel eens een grap, omdat die toch niet zo goed werkt. Ja. Uh, wat heb je nu geschrapt waarvan je dacht, eh, dat is toch misschien wel een beetje jammer? Nee, dat is niet. Dat, dat, dat samen. Nu zit ik echt op, op details die eruit gaan en details die erin gaan. Sommige dingetjes komen opeens weer terug. Sommige dingetjes vergeet ik wel eens. En dat vergeten dat is dan niet helemaal onbewust. Want dan is het waarschijnlijk toch niet zo grappig dat je het dus vanzelf vergeet. En ja, langzamerhand. Ja, er is niet echt een bepaald systeem of een manier voor om die conference te maken. Ik speel hem gewoon. Ik speel hem elke avond. En uh, ja, soms zeg ik dingen hard, soms zeg ik dingen wat zachter. Ja, er zijn geen, soms... on, geen onderwerpen die je echt hebt geschrapt. waarvan je dacht, nee, dat, dat is toch gewoon niet zo leuk. Nee, ik had op een gegeven moment een, een, een lange kerstspraak van de koningin. die ik op een gegeven moment ook weer helemaal uitgedonderd heb. En waarvan weer mensen zeiden wat jammer dat je hem eruit gedonderd hebt. En dat was ik wel grappig, maar toch vond ik dat hij ophield. Ophield in de conferentie. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je soms helemaal nou ja, gewoon super blij bent met iets dat je hebt bedacht. en dan werkt het niet zo. En als ja. je dan denkt, ja, hallo, snap, is het publiek nou zo dom? Of... Nee, nee, het is nooit het publiek dat dom is. Dan moet je hem of beter vertellen of anders vertellen... of beter inleiden, of uh, even aarzelen, of even... Uh... Of hem op een ander punt zetten. En op een gegeven moment, als het helemaal niet werkt, dan moet je hem lekker wegdonderen. Niet ja. moeilijk doen. Ja. En doe, doe je dat ook wel echt tot aan de laatste try-out? Dus echt een paar Ik dagen? Denk het wel, ja. Ja, ja, ja. ja, je merkt ook, weet je, zoals eh, op een gegeven moment is eind november is zo'n zaak Ajax heel hot. Ja. dan heeft iedereen het erover. En dan zie je dat het weer helemaal wegt. En de zaak Mauro is hot. En dat hebt weer weg. En zo allemaal dingen. Dat is wel op het ogenblik heel erg dat iets. Dat komt geloof ik ook door Twitter en Facebook. Iets is even tien minuten hot. En dan ja. lult iedereen erover. En dan, ja, dan ja, ja, gaat het weer weg. Maar ja. Ajax komt er toch wel in, neem ik aan? Ja, komt er wel in. Maar die, die... niet zo uitgebreid als... Ik vind het ook niet zo... Ja, ja, dat, ik vind het zo'n vervelende en nare en ingewikkelde <lacht> oude mannenruzie geworden. Dat ik denk, nou... Schiet maar op, ja. Trouwens, Mauro komt er ook wel in, neem ik aan. Hij komt wel even langs. Hij doet even mee, hij doet even mee. Je wil natuurlijk niet veel erover zeggen, want dat werkt niet. Nee, ik wil er niks over zeggen. Want ik wil Ja, dan wil ik het laten zien. Maar, heb ik begrepen. En dan zal ik het heel cryptisch omschrijven. Dat een niet nader te noemen product... Uh, een beetje aangepakt wordt door je in de voorstelling. En dat heb je natuurlijk uitgaan met Bukkler. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Uh, is het dan spannend voor jou om dan misschien in, in de maanden daarna te kijken hoeveel invloed nee, dat heeft? Nee. Het is gewoon een grap. Een leuke grap. Klaar. Door. En als het. Uh, ik heb bij Bukkler heb ik ook nooit, ge <coughs> nooit gedacht. Ik vond het gewoon raar dat mensen alcoholvrij bier gingen staan drinken in plaats van een spaatje. Dus dat het een soort camouflage was. Om, uh, waarom zou je net doen of je bier drinkt terwijl je. Dat, dat vond ik raar. Daar heb ik 1 minuut 40 over gepraat. Ja. En dat heeft de, en dat en, heeft de firma uh... Heineken 400 miljoen gekost. Ja, daar kan ik ook niks doen. doen. Maar ik heb nooit erbij bedacht. En nu wordt iedereen, denk steeds, als ik een keer boos ben op T-Mobile... of als ik iets anders doe... Dat, maar dat is, die gedachten zit er helemaal nee. niet achter. Zo zit ik helemaal niet in elkaar. Nee, T-Mobile kreeg je natuurlijk ook uh, die kreeg je op, op zijn knieën. Tenminste, ik weet niet of het nu helemaal goed is... maar die zouden allerlei dingen gaan aanpassen. Die zouden sneller worden, beter. Ja. Uh, en natuurlijk laat je je column over Josef. Uh, dat jongetje die ja. je, uh, terug moet naar Eritrea. Ja. Uh, Twitter ontplofte, alle commentaren in, klanten, in de kranten ontplofte. Bedenk je dan ergens van tevoren... dit zou wel eens groot kunnen worden? Nee, geen seconde. Helemaal die, niet? Uh, Nee, het is gewoon wat ik al, eigenlijk al twintig al of dertig jaar zeg... bij het schrijven van mijn column. Volgens mij moet je een column niet te veel bedenken. Je moet je pen in je hart dopen. En schrijven wat je, ja, wat je op je leven hebt, zeg maar, wat je, wat je denkt. En die zaak Joseph, het ging me niet zozeer om. Die zaak Joseph, het ging me meer om. Het beeld van Dat wij nu Nederland. een land aan landantwoorden zijn. Waarbij op een gegeven moment zelfs iemand gaat zeggen... minder er zijn minder uh, uh, kerstbomen op Schiphol, wat dus niet zo was. En dat ging toeschrijven aan de moslims. Ja. En dat was dus ook helemaal niet zo. Gewoon allemaal niet waar, maar wel een soort stemming creëren. Een, een PVV-kamerlid dat op een gegeven moment... Uh, Uri Roosentaal op zijn Jood zijn aan gaat spreken. Nou, dat is echt jaren dertig. Dat, dat, dat willen we niet. En dan kinderen van negen die we over de grens gezet zetten. Dat staat los van of je links bent of dat je rechts bent dat doen wij gewoon niet. Wij waren gewoon een beschaafd land dat dat niet deed. En dat, dat is wat ik opschreef. Maar ja, de, wat je zegt, hè, van, dat willen we niet. Maar wat wil Joep van Teck dan wel? Nou, ik wil dat wij gewoon een, een, een land zijn... en dat we een bepaald... Uh, dat rechts anders denkt over de, het asielbeleid. Dat snap ik. En, en, en dat vind ik ook allemaal goed. En, en dat dat op democratische wijze wordt uitgevolgd... door mensen op de PVV gaan stemmen vind ik ook goed. Maar ik vind dat we ons moeten schamen... Als wij een land worden dat kinderen die acht jaar van de negen jaar hier in Nederland wonen, opgevoed zijn, hier zijn getogen. Dat wij die over de grens gaan zetten naar een land waar die kinderen letterlijk niks te zoeken en niks te vinden hebben. Dat ze dat los van links of rechts zijn. Dan moeten we ons gewoon schamen ja. en dan moeten we die wet maar aanpassen. En de wet, toen laatst iets moest worden aangepast over de ID, toen kon dat binnen een dag nou, ja. dan moeten we deze wet ook kunnen aanpassen. Maar je bent Waarom er heel, is... heel duidelijk in. Hè? Van, dit dit ja. is wat ik wil en dat is een visie die ik heb. En dan zijn er ja. mensen, onder andere die Govert Schilling, die zei... ga op dat Malieveld staan, trek die kar, want jij krijgt mensen overeind. Mensen luisteren naar je. En toen, ja. zei je toen zei jij, nee, daar heb ik geen zin in, want ik ben bang dat mensen joepmoe zijn. Nou ja, joepmoe kunnen worden. Kunnen worden. In, ja, en in de zin van... <coughs> daarbij denk ik dat het die kolom die sprak voor zich... Die column hebben ook alle PVV'ers gelezen. Die hebben ook alle CDA'ers gelezen. Denk je? Tenminste die drie, Denk ja, je? Dat, ja, ja, ja, hij is echt vijf miljoen keer gelezen. Alle VVD'ers zijn met hem gelezen. En die moeten er nu maar democratisch mee aan de slag. En als ik zie hoeveel uit het alle gewone mensen... net als ik erop gereageerd hebben... zou ik als politicus zou ik er iets mee doen. Want het, het, het is iets wat iedereen, links of rechts dwars zit. Ja, maar aan de andere kant, is het, denk ik, is het niet, niet zonde, Joep van het Hek, dat de, jij, jij hebt invloed, mensen luisteren naar je... Om daar, niet ja, iets, om daar niet iets mee te doen. Ja, maar kijk, ik heb het gezegd in die column. En dan sta ik weer op dat, op dat Malieveld te schreeuwen. En... Nou, weer? Doe je dat zo vaak dan? Nee, dat doe ik niet zo vaak. Maar misschien is het wel veel beter om vanuit een op veel rustiger manier... nu hebben we het er weer over. De Volkskrant heeft het er bijna dagelijks over. Ja, mensen ja. die ervoor zijn, mensen die er tegen zijn... Andere kranten hebben het erover. Op scholen gaat het erover. In voetbalkantines, hockeyclubhuizen. Uh, mensen hebben het erover. Gewoon met een koffieautomaat. Of ze zijn het niet met me eens. Of ze zijn het wel met me eens. Nou goed, het gaat erover. Ja, en en dat je, vind ik veel belangrijker. En als je nou kijkt naar, naar Amerika. Naar die John Stewart van de Daily Show. Die Rally to Restore Sanity deed hij. Hij kreeg honderdduizenden mensen op de been in Washington. Dat is ja. toch wel... Ik, ik kan me voorstellen dat je denkt: Nou, dat zou ik ook kunnen doen. En dan, dan ja, doe dat, ik wel maar Dan zou ik ook een veel meer bewuste actie. Kijk, ik ben mezelf ook, ik ben zelf ook. Ben ik me doodgeschrokken van de reactie op die column? Daar had ik ook helemaal niet op gerekend. Daarbij ben ik op het ogenblik dagelijks in het theater. Ik ben gewoon onderweg. Ik ben aan het spelen. Ik heb er ook buiten dat gewoon praktisch geen tijd voor. Om ook, want ik wil ook nog een goede komen Geen maken. tijd om de wereld te redden. Ja, wel, ik heb altijd om de wereld te redden. Maar ik denk, als je dat stuk goed leest... iedereen leest het goed, iedereen doet er wat mee... iedereen discussieert er mee... het wordt democratisch gebruikt bij de volgende verkiezingen... mensen zeggen, inderdaad, daar wil ik een partij op afrekenen... Daar, die partij wil ik niet stemmen... nou, dan, dan heeft het stuk ook wat bereikt... en ik denk dat het meer bereikt... dan wanneer ik keihard sta te schreeuwen op de Dam of op het Mariveld. Ga je nu misschien bij de volgende column denken... misschien een klein toontje lager, want ik heb hier geen zin meer in... Nee, helemaal niet. Nee, want je zei, net, nee. dit had ik helemaal niet verwacht. En dat je ook zegt, van, ja, ik heb er eigenlijk gewoon niet zoveel tijd voor. Nee, ik had niet verwacht. Nee, ik ben heel blij juist met de reactie. Ik vind het geweldig. Nee, maar ik vind het ook goed dat het nu zo gaat. En dat het gewoon als een soort veenbrand. Door, want hij is inmiddels al twee weken oud komen en het gaat er nog steeds over. Dus dat vind ik al lang goed. En dat het erover gaat. En dat mensen erover. Als je nu mijn Twitter ziet en mijn, mijn gewone mailbox, dit, het gaat er nog steeds over. Nou, dat vind ik al lang goed. En in het ongetwijfeld in je oudejaarsconferentie. gaat het daar het ook conference. over. Ja, ja, ja, ja. Het, het gaat erover. Ja. Succes. Ga nog even rondjes nee. lopen en de krant lezen en de wereldrijd doorkijken. en zo. Dat ga ik doen. <laughs> Joep van Teck, dank je wel. Dank je Dag. Dag. En Bas Tichler, hi. Chelsea, Valencia. 2-0 nog altijd. We zijn bijna 10 minuten onderweg in de tweede helft. Chelsea dus nog altijd op voorsprong. Valencia gaat wisselen en brengt een spits in het elftal. Een extra spits. Kortom, de Spanjaarden gaan risico nemen in hun jacht op twee goals die ze nodig hebben om nog in de volgende ronde te komen. En dan is de vraag, maakt Valencia de, weg, of de wedstrijd nog spannend of komt er straks een moment dat de wedstrijd gewoon in een countertje door Chelsea wordt beslist. Ik denk eerlijk gezegd dat laatste. Want het beste is er gek genoeg toch wel een beetje afgeweest bij Valencia dat wel de bal heeft. Maar eigenlijk vanaf dat Chelsea 2-0 maakte niet heel veel kansen mee gekregen heeft. Kortom, het is ploeteren en zoeken en hopen. Maar voorlopig blijft Chelsea eigenlijk vrij makkelijk staan. Met een uh, elftal dat dus maar gokt op de snelheid voorin van met name Sturridge maar ook van Mata. De Spanjaard die notabene oud speler is van Valencia. Als je kijkt wat daar voor kwaliteit was en wat men daar allemaal heeft verkocht de laatste jaren. Via naar Barcelona. David Silva naar de Manchester City en die Mata dus naar Chelsea. Dan is het eigenlijk ongelooflijk dat ze nog in de Champions League staan. 55 minuten gespeeld. Valencia wil gas gaan geven. Maar heeft dat ook zin is de vraag. 2-0 is het voorlopig in Engeland. Van Bas naar Andy Houtkamp. Die zit in het match en die. Ja, even snel de pools doorlopen in diezelfde groep E. Uh, Genk van Mario B. nog altijd 1-0 voor. Tegen Bayer Leverkusen. Leverkusen sowieso al geplaatst. Groep F, de spannende groep waar Borussia Dortmund 2-1 voor staat tegen Olympique Marseille. Olympiakos Pireus 2-0 voor staat tegen Arsenal. Uh, groep G, een uh, uh, spannende groep voor Zenit en Porto. Die spelen tegen elkaar. Uh, als het 0-0 uh, blijft, dan gaat Zenit door en dat is ook de stand op dit moment in Porto. Porto Zenit 0-0. En de groep die al beslist is, omdat Barcelona en Milan zich al geplaatst hebben. Barça tegen Bate 1-0 en uh, Pilsen tegen Milan in één minuut tijd twee doelpunten voor Milan. Dus de Milanezen staan met 2-0 voor. Thank you en die uitkamp, Richard van der Made. Die completeert het rondje. WK Brazilië, handbal voor vrouwen. Nederland tegen Kazachstan. Ja, derde wedstrijd van Oranje in de poolfase die heel erg weinig voorstelt. We zijn vijf minuten onderweg in de tweede helft. Nederland leidt heel comfortabel. 21 tegen 10. Nederland blijkt gewoon over veel meer kwaliteit te beschikken dan Kazachstan. Er waren wat twijfels vooraf over de werkelijke kracht. Maar die kunnen allemaal de prullenbakken in. Nederland speelt gretig, speelt geconcentreerd. De dekking die staat ook goed. Er is ook niet zo heel veel voor nodig. Want van aanvallende druk van Kazachstan is nauwelijks sprake. De eerste duel verloren we van Spanje. Daarna met speelsgemak langs Australië. En vanavond gaat Nederland ook winnen van Kazachstan. En dat betekent dat Oranje de volgende ronde zeker zal gaan halen. Van dit WK in Brazil. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor de laatste woorden. Tweede kamervoorzitter Gerrie Verbeet. Vandaag ben ik precies vijf jaar kamervoorzitter. Het voelt nog net zo goed als in het begin. De afwisseling, de hectiek, de debatten waarbij ik op het puntje van mijn stoel zit. die vijf jaar zijn omgevlogen. De tijd gaat snel als het leuk is. Maar nu aan het werk. Snel terug naar de plenaire zaal. Aan de werk, tenminste voor Robert Meijer. Dan die is presenteert zometeen Langs de Lijn. Wij zijn er overmorgen weer en morgen is er voetbal. En nu is het nieuws: BNL, Europees Voetbal op Radio 1. E. Morgen om half negen in de Champions League. Nou, de trot van verdomme is hier. Ajax, Real Madrid. Met een hakje, die neemt hem aardig aan. geeft voor de linkerkant mee. Druk de vriendbal, laag 1-1, nee. Ho -ho -ho -ho. De Champions League, NOS langs de lijn. Morgen van half negen tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ieder jaar overlijden 6 miljoen kinderen door ondervoeding. 6 miljoen.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 Kijk op sinfonietta.nl. Dit is Radio 1.